Bus trip. Now she got a bus out. Everybody ride her, just like a bus route. Hell Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you. Life starts when the church in. came in for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MD and May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip, you an ambient. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Apothekers willen dat het kabinet de medicijntekorten aanpakt. Volgens hen komen miljoenen Nederlanders in de problemen... en is dat de schuld van zorgverzekeraars die het allemaal zo goedkoop mogelijk regelen. In de Telegraaf zeggen de apothekers dat patiënten nu vaker de verkeerde doseringen krijgen... of helemaal geen medicijnen. Ruim een derde van de Oekraïnse kinderen is op de vlucht door Russisch geweld. Volgens UNICEF gaat het om meer dan 2,5 miljoen kinderen... Sinds de oorlog zijn er 3200 kinderen gedood of gewond geraakt... en zijn honderden scholen verwoest. Nederland staat weer vierde bij de winterspelen. Amerika staat nu op de derde plek van de medaillespiegel... na een gouden medaille op het onderdeel Monobob. Nederland heeft nu zes keer goud, vijf keer zilver en één bronzen medaille. Noorwegen staat nog altijd bovenaan. Vanmiddag wordt er weer geschaatst, de ploegachtervolging. En het brein achter grote wereldhits uit de jaren 80 is overleden, Billy Steinberg. Hij was schrijver van nummers als Like a Virgin van Madonna en True Colors van Cindy Lauper. Later won hij ook een Grammy voor zijn werk met Celine Dion. Steinberg had kanker en was 80 jaar. En dan het weer van Weer Online. In de ochtend en in de middag zijn er buien. Het wordt vandaag rond de 6 graden en er waait een frisse noordwestenwind. Dit was het nieuws op Slam. Ja, dankjewel, Frans. En een goede morgen. We gaan de wegen af met Flitsmeister. En die meldt op dit moment 0 km file. Wel één controle gemeld. Op snelheid vind je op de A37 grens met Duitsland richting Veen. Flitsen bij Zwarte Meer, hectometerpaal 41.0.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Marijn Oosterveen. Een hele morgen. We gaan er ook vandaag weer een leuke dag van maken. Ik heb een hele vette track meegenomen van Prospa. Love Songs. Ook Death Punk met Harder, Better, Faster, Stronger. Hoor je ze meteen naar Zara Larson. No nightmare. When you can still see the light.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 The pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Yeah. Skinny paper with your heart out is my favorite part. Make it, do it, make sense, harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Make it, do it, makes us Honor, better, faster, stronger 500 via slam.nl harder, Better, faster, harder, better, faster, stronger, juist de volgorde. Het uh, track komt namelijk uit 2001, dus is het is net geen 90s. <kliek> Helaas want dat had ook lekker gepast in die, die 90s-lijst. Uh, we doen uh, over twee weken ongeveer een 90s-500. Jouw stem is welkom. Wat is de beste track uit de 90s? Um, uh, geef het door, slam.nl. We gaan daar een, een top 500 van maken. Uh, mensen die mij een beetje kennen weten dat er een aantal dingen zijn waar ik uh, absoluut niet van hou. Uh, bijvoorbeeld uh, walnoten. OneNote vind ik echt smerig, even met die structuur te maken. Of, of Hutspots vind ik ook niet echt lekker. Maar iets wat ik absoluut niet lekker vind en waar ik absoluut een hekel aan heb... wat ik echt ontzettend haat, dat zijn verrassingen. Het maakt niet uit wat het is, uh, wat voor soort verrassing. Ik wil niet verrast worden. Er is één type verrassing die ik nog het meest haat en dat is een winterse verrassing. Aanstaande donderdag. Oh ja, pak die snowboots maar weer uit de kast. Um, Wintersweer, aanstaande donderdag wordt voorspeld. Woensdagnacht stroomt koudere land binnen. Um, in de nacht na vrijdag kan het op veel plekken onder nul vriezen... met lokaal zelfs temperaturen rond de min 10 graden. En donderdag overdag wordt dan uh, opnieuw uh, sneeuw verwacht. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dus als je donderdag een trein of vliegreis gepland hebt, dan wens ik jou heel veel succes. Eh, namens je vrienden van Slam, want eh, nou ja, gaat het waarschijnlijk allemaal weer geannuleerd worden. Je weet wat ze zeggen, het kan vriezen, het kan dooien. Als je uitgeleid zijn, zijn ze te laat met strooien. Eh, goedemorgen Slam deze ochtend en vanmiddag zijn er buien. Het wordt vandaag rond de 6 graden en er waait een frisse noordwestenwind. Never give up, slam, vroeg ochtendshow. Ik kijk in mijn um, glazen bol, ik voorzie dat wij uh, deze ochtend een rustige spits tegemoet gaan. Normaal gesproken altijd druk op dinsdagochtend, maar het is natuurlijk voorjaarsvakantie in het midden en zuiden van het land. Uh, zodoende denk ik dat het rustig gaat worden op de Nederlandse wegen vandaag. Voorzie ik in mijn glazen bol, dus... Uh, geen extra reistijd in calculeren. het gaat helemaal goed komen. Wil jij gezond oud worden? Dat wil iedereen toch wel? Er zijn een aantal geheimen voor. Het blijkt nu uit een nieuwe 20 jaar lang durend onderzoek. Dat is nu afgerond en we weten nu welk dieet je moet volgen... om gezond oud te worden. En je hoeft geen dieet te volgen. Dat is eigenlijk het, het snelle antwoord: maakt niet zoveel uit. De meeste mensen in het onderzoek die de 100 haalden, waren alleseters. Dus mensen die vlees, vis, vega, alles om elkaar aten, het maakte hun allemaal niet uit. Veganisten werden relatief gezien vaak minder oud. Maar dat komt niet direct door hun dieet. Um, veel veganisten waren namelijk te mager. En het is ook moeilijk als je geen vlees of vis eet om uh, op gewicht te blijven. Ondergewicht is op hoge leeftijd gewoon ongunstig. Wat is het belangrijkste als je oud wil worden? Veel plantaardige producten, groente, fruit, pulvruchten, volkoren dingen. Zorg dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Houd een gezond gewicht en voorkom ondervoeding. Zeker op oude leeftijd, want anders dan wordt... Uh... Gezond oud worden, erg lastig blijkt uit dit 20 jaar lang durend onderzoek. Mensen die 80 waren zijn 20 jaar lang gevolgd. En uh, nou ja, de alleseters zijn uh, het vaakste honderd gehaald. Niet voor niets dat mensen in Griekenland daarom ook het oudst worden. Hè. Dat is echt zo. Uh, mensen in Griekenland worden gemiddeld ouder dan uh, overal ter wereld. Um, en dat heeft ongetwijfeld te maken met dat mediterrane di dieet. He, veel vis, uh, noten, olijfolie. Ik kan het niet bewijzen, het komt ook niet uit het onderzoek... maar ik weet zeker dat het smijten met dat servies voor het eten... dat moet daar toch ook mee te maken hebben. Ja, lekker. Grieken dus het oudste. En als je gezond oud wordt, worden, moet je op gewicht blijven... en veel plantaardige producten eten. Ik hoop zelf ook gezond oud te worden. En ik hoop vooral dat ik, voordat ik de pijp uit ga... dat ik dan nog één keer een lekker oostersgerecht kan eten. Nog één keertje, een lekker oostersgerecht. Euthanasie. <lacht> Uit de nasie. Ja.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 with me buren in de buren van Armin. Dream, a little dream hoorde je bij Slam. meteen ga je het horen. Hoeveel mensen hadden in de afgelopen 12 maanden een affaire op de werkplaats? Het zijn er meer dan je denkt. Je hoorde zo meteen dan ook Alice DJ. Better Off Alone komt eraan als je blijft luisteren naar Slam. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. Je games zo. En je radio? Die klonk zo.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 Een hele morgen, slam. Het is één minuut over half zeven. Het bericht krijg je van Weer Online. Weer Online schrijft vanochtend trekken talrijke buien over het land. Wat zijn talrijke buien? Dat zijn buien met... hagel. Met hagel. En normale regen. Vanmiddag meer regen. Het wordt vandaag een graad of zes. Dan die wegen af met Flitsmeister. Er meldt een aantal vertragingen. Het is wel redelijk druk voor het feit dat ik voorspeld dat het niet druk zou worden op de Nederlandse wegen. Zeven uh, vertragingen, dit zijn ze vanaf een minuut of tien. A1 Apeldoornamensvoort tussen Schoen en Barneveld. Kwartier, vijf kilometer file. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp, Een kwartier is 16 kilometer file. A7 hoorn Hoorn-en-Zaanstad tussen Averhorne en Weide-Wormer. Wat is daar gebeurd? Drie kwartier, elf kilometer file. Op de A9 alkmaar amstelveen tussen Beverwijk Oost en de brug over het zijkanaal C. Daar is een ongeluk gebeurd. staat meer dan een half uur vertraging zes kilometer. File. En op de A27 Gorkom Utrecht tussen Noordeloos en Lexmond een minuut dus tiende staat 2 kilometer file. Twee controles gemeld op snelheid, eentje op de A1 Amersfoort richting Eemnes. Bij Baarnen flitser bij hectometerpaal 33.4 en op de A37 grens bij Duitsland richting Hogeveen. En flitser bij Zwartemeer, hectometerpaal 41.0. Is het tijd voor Jeroen Hazewinkel? Hij opent de hut, hij zegt Goedemorgen. Goedemorgen.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 En een koophuis kostte vorig jaar bijna 29.000 euro meer dan het jaar daarvoor. De prijzen stegen in bijna alle gemeenten, meldt het CBS... met Bladicum als uitschieter boven de 1 miljoen euro. In Limburg zijn huizen relatief het goedkoopst. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel Jeroen en tot zometeen. Hoeveel procent van de mensen die bij een bedrijf werkt... heeft in de afgelopen 12 maanden een romantische affaire gehad met iemand op werk? In Je hoort het zo meteen. Alice DJ komt eraan, Better Off Alone. En dit zijn Alesso en Sasha. Ons Destiny nu bij Slam... Slam. Worden voor die 90s-500 slam.nl. Dat DJ, Better off-alone. Als ik dat moest uitleggen en je de titel niet wist, dan uh, pas je eigenlijk niet bij Slam, denk ik. Want dit is wel zo'n echte huis in de pauze slam classic. Lekker liedje, maar goede tip voor jouw stemlijstje voor die slam 90s-500. Nieuw Amerikaans onderzoek. Naar affaires op de werkvloer. Het komt vaker voor dan je misschien denkt. Ongeveer 1 op de 10 mensen zegt dat ze het afgelopen jaar... een romantische of seksuele relatie hebben gehad met een collega... terwijl ze al een partner hadden. 1 op de 10 mensen. Dat is veel. Opvallend, mannen gaan veel vaker de fout in dan vrouwen. Uiteraard, het zal weer eens niet. Zo'n 10,63% van de mannen gaf toe een affaire gehad te hebben in het verleden. Tegenover 2,38% van de vrouwen, dus of de vrouw is beter in liegen of de man, zit echt gewoon fout. Uh, het blijft uh, niet bij echte affaires. O om en bij de 10% van de mensen zegt dat een, een crush op de werkvloer uh, hun prestaties ook negatief beïnvloeden. Vooral Gen Z lijkt er gevoelig voor. Ruim Een derde van hen zegt dat aantrekkingskracht op werk hun werk beïnvloedt op een negatieve manier. Als je de leeftijdsgroep onder elkaar zet, eh, Gen Z, 9,15% heeft in de afgelopen eh, 12 maanden een romantische affaire gehad met een, eh, met een collega op werk. 7,52% van de millennials, Gen X, om en nabij de 4% en van de babyboomers, om en nabij de 12% gaf aan een affaire gehad te hebben in de afgelopen 12 maanden op de werkvloer met een collega. Dat zijn echt veel mensen, dat zijn bijna nou 1 op de 10. 1 op de 10 mensen heeft dus in de afgelopen 12 maanden een affaire gehad op werk. Dat is toch bizar? Er werken bij dit bedrijf 80 mensen of zo. 80 mensen bij het bedrijf waar wij werken. Dat betekent dus dat 8 van die mensen ooit een keer in de afgelopen 12 maanden... in een bezemkast iets met elkaar gedaan hebben. Ik moet toch even over nadenken wie dat dan zijn, maar... Uh... Ja, uh, bizar nieuws. We hoorden dat als allereerste bij Slam. 1 op de 10 mensen heeft een romantische affaire op werk gehad in de afgelopen 12 maanden. Axel en Grosso komen eraan en dit is Tyler nu bij Slam. Stop trying to read my mind from miles away. I better speak up if I got something to say, cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that you know bij Slam. Lach om de opmerking van Patrick. Um, net uh, go, ja, groot nieuws. Uh, 1 op de 10 uh, mensen gaat uh, vreemd. Blijkt op de werkvloer. Heeft een, uh, een romantische affaire gehad in de afgelopen 12 maanden. Op de werkvloer. Waarvan uh, 10% van de mannen dat toegeeft. En 2% van de vrouwen. Maar Patrick zegt terecht. De vrouwen liegen erover. Of de mannen moeten het met elkaar doen. En dat kan natuurlijk, het is 2026, maar die marge is wel zo groot. ik denk dat de, de man in dit onderzoek wat eerlijker was dan de vrouw. Slam. 90-500! Zijn slechts aannames. Ik weet het niet. Ik was er niet bij toen het onderzoek uitgevoerd werd. Maar in ieder geval, één op de tien mensen. die heeft in de afgelopen twaalf maanden. een romantische affaire gehad op de werkvloer. De Slam 90s 500 komt er weer aan. 2 maart gaan we los met de 500 beste tracks uit de 90s. En nou ja, laat mij je de komende weken wat inspiratie geven. voor jouw stemlijstje. Je kan volgens mij tot 10 tracks selecteren. om op te stemmen. Dat doe je via slam.nl. Dit zijn drie tips voor jouw stemlijstje. Drie tracks die, wat mij betreft, terug mogen komen in Die Slam 19's 500? 1. Uh, en we beginnen gelijk met een knalletje. Deze komt uit 1996. Party Animals, have you ever been mellow? Wat mij betreft een goede tip voor de Slam 19's 500? 2. deze voelt misschien gek op Slam. Ik weet het. Maar vorig jaar stond Celine Dion in de 90s 500. Dus ik vind als Celine Dion in die s 500 kan staan... dan kan Nirvana ook wel in die s 500 staan. Het roept toch het 90s gevoel op waar je u tegen zegt. Uh, 1991, Smells Like Teen Spirit. Goede tip voor jouw stemlijstje. Hi. Mijn laatste tip voor vandaag. Mijn persoonlijke favoriet het zal altijd bovenaan komen te staan... in welke stemlijst dan ook. Behalve in een, een Zero Stop 500 of zo. Insomnia van Fateless. De beste dance track ooit gemaakt als je het aan ondergetekende vraagt. Goeie tip voor jouw stemlijstje. Origineel uitgebracht in 1995. Toen werd het geen hit. Toen dachten ze, weet je wat, we doen het nog een keer in 1996. Nou ja... En toen is het even de grootste dancehits tijden geworden. Uh, goede tip ook voor jouw stemlijstje. Insomnia van Vedels. Uiteindelijk is de keuze aan jou, hè? Welke track moet in die 90s 500 terugkomen? Wij zoeken de beste tracks uit de 90s. Jouw stem is welkom via slam.nl. The Slam. 90s 500. All I know is McRae, 1035 bij slam. Ik weet niet in welke tijd zo'n zit, Maar hier is het uh, net tien uh, voor zeven geweest. Slam ochtendshow gaat zo meteen beginnen. Uh, vandaag uh, uiteraard uh, die Viral top 5. Wat zijn uh, de tracks die uh, viraal gaan op uh, de socials op uh, de TikToks van deze wereld. Uh, en je maakt kans op de slam wintermuts als je morgen stuurt. Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op die slam wintermuts. Wie winter? We horen het zo meteen. Slam coming up. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka. Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis. Van groeten en van fruit. Jullie, Wiet en vrienden. Spaar nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groente en fruitknuffeltjes. knuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. KLM Holidays heeft nu de alles-in-één deals.